Van uur. Dit is Lieselot Thomas, met 65 jaar een volledige AOW-uitkering kan krijgen. In het verkiezingsprogramma stond een flexibele AOW, maar de partijraad heeft vandaag besloten de leeftijd vast te zetten op 65 jaar. SP-leider Roemer erkent dat dat miljarden euro's zal kosten, maar hij wil dat een fijne oude dag haalbaar en betaalbaar is. Eerder verzette de SP zich tegen de verhoging van de AOW-leeftijd... maar in het verkiezingsprogramma leek de partij de verhoging te accepteren. Zo'n veertig Turkse militairen die voor de NAVO in Duitsland werkten... hebben daar politiek asiel gevraagd, meldde Duitse media. De veertig zouden vooral hoge officieren zijn. Volgens de Duitse media worden de militairen in Turkije afgespiegeld... als terroristen en in verband gebracht met de mislukte staatsgreep in juli. Ze werden een paar weken later ontslagen.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 Serena Williams heeft de finale van de Australian Open gewonnen. Ze versloeg haar zus Venus in twee sets. Twee keer zes-vier werd het. Serena Williams is nu recordhoudster met 23 Grand Slam-zeges. Ze heeft er één meer dan Steffi Graaf. Morgen is de finale van de mannen tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Het weer, het raakt bewolkt, maar het blijft tot de avond droog. Het is 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking en vooral in de noordelijke helft kans op regen. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment...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 Zorgen voorbij want hij wilde daar alles wel kopen, en alles wat hij er kocht was van mij. Het was liefde op een veiling, en het kwam als een hamerslag. Toen hij keek naar mijn mooie Frans huisje, ging hij dadelijk overstag. En hij kocht mij niet rustig, ze buste. En mijn rullig schrijn. Ik schonk hem een lach, hij bood een bedrag voor mijn gele borserij. Het was liefde op een veiling. Dus hij kocht mijn ledikant. Maar wat mij toen echt paaide, was zijn blik toen hij graaide in mijn stokhouden.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 Een plastic chirurg uitweert, had voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus. De dokters zijn nerveus. Vallen het nog een keertje overen doen, want het was niet naar mijn zin. Al laten men het nog een keertje over doen en begin maar bij het begin.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 Carnaval. Veel gezep, veel gezang, veel geval. Halleluja kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja, yeah! Zal hem, een overdoen, best, hem het nog een keertje over doen, wat het was niet na mijn zin. Al aan het nog een keertje over het doen. In begin maar bij het begin. zal hem het nog een keertje over doen, wat het best niet na mijn zin nog een keertje overdoen, in begin maar bij het begin. We zal me het nog een keertje overdoen, want het was niet, Na mijn me zien. Ik ben mijn stem kwijt, we dan me nog een keertje overdoen, in begin maar bij begin.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 dit is de natuurlijkste manier van je vervoeren Je voelt je god in Frankrijk En je ziet en raakt nog iets Wie wil nou ook nog buiten Door een ruitje koeken loeren Met uitlaatgassen ze plenty Maar van bloemen geuren niets Laat mij maar lekker toeren Op een halleluja fiets O auto gouden kalf heilige koe Wat maakt je moedertje natuur doodmoe. Geef mij nou maar een stallen.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 Oudelijk al of heilige koe, wat maakt je moedertje natuur dood? Geef mij nog maar een staleros en het groen van het Amsterdamse bos. Want letterlijk en ook figuurlijk: fiets is altijd beter dan ja, natuur.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 en groen van Dedam zijn bos. Want letterlijk en ook figuurlijk. De fiets is altijd beter. Ja, natuurlijk. O, o, o oud, gear ik alle veilige koe. Wat maakt je moedertje natuur door goed? Geef mij dan nou maar een stallen ras. En groen van Dedam zijn bos. Want letterlijk en ook figuurlijk.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 zijn de sekste boes. Je doet maar wat je wenst, met. Ik vind zo'n juffrouw een doorkijkploes. Een zegen voor de mensheid. Maar het zal je kind maar wezen. Je yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Je yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Je yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. je. Kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah.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 zal je kind maar wezen, ja, yeah, yeah, yeah, yeah. zal je kind maar wezen, ja, yeah, yeah, yeah, yeah. Weg met orde en gezag, alles mag vandaag de dag. Ik zie hem wel eens foto's in de lach en denk dan bij mijn eigen. Hoe durft een mens vandaag de dag nog kinderen te krijgen? Nee, yes. zal je kind maar wezen, ja, yeah, yeah. Het zal je kind maar reizen, yeah yeah yeah yeah. Het zal je kind maar reizen, yeah yeah yeah yeah. Het zal je kind maar reizen, yeah yeah yeah yeah. Piss, piss. Je kind maar reizen, yeah yeah yeah yeah. Het zal je kind maar reizen.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 is het toch meneer, als je maar daar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Ja, als je maar daar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan, zo is het toch meneer. Amsterdam Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Aan de Amstel in het ei is de beschaving lang voorbij. Daar wordt iemand die niet waagt voor twintig gulden koud gemaakt.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 Niemand biedt en niemand werkt, waar men de verslaving sterkt. Daar zijn kindertjes van zes, nooit met hun hoofd weer bij de les. een potlood, pen en gum, beneveld door de opium. Ikzelf hou ook wel van een shot, en mijn priknaal is al kort. Maar ik vind het glad verkeerd, als men peuterspuiten leert. Het hele onderwijs ligt glad, daar in de stad, daar in de grote stad.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 Met, uh, tezamen met Leen Jongewaard en Pieter Reumer. En uh, ja, Adele Bloemendaal. In het theater beleefden een grote succes met onder andere... One Man's, uh, One Woman's Show. Adele's Keus, wat tot de hoogtepunten van de Nederlandse theatergeschiedenis oh. wordt gerekend. Naar aanleiding van het bezoek van uh, Barbara Streisand aan Amsterdam... waar zij een privé rondleiding door het Rijksmuseum kreeg... leek Adele dat ook wel wat. Toenmalig directeur... Uh,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 Buurman armoe lijkt In stilte zit te treuren Probeer hem dan met wat menselijkheid Een beetje op te beuren Oh We benden op, yeah! op de wereld Om elkaar, om elkaar, om elkaar Om elkaar, om Tel niet waar We benden op de wereld Om elkaar, om elkaar, om elkaar Om elkaar, tel of niet waar Leeft een vrouw In eenzaamheid Dan moet je wel bedenken Welk een vreugd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 De vos braaf en beet zijn slapen van de dingen.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 er mag zoveel niet van het fatsoen en van de wet Er mag zoveel niet Gooit u dat maar in mijn bed Er mag zoveel niet van de wet en het fatsoen Foei dat is gemeen, foei dat is gemeen, roept het hele legioen Maar dat is nog geen, maar dat is nog één reden om het niet te doen Nee! Hey! Luister, Sjaki is zo gek op vrouwen Hij zoekt een weduwe met geld En belooft om niet te trouwen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 Dat is nog een, maar dat is nog geen reden om het niet te doen. Hey! Smeerpeperij. Nel van Veen heeft haar etage als een sauna ingericht. Haar bijzondere massage schijnt te helpen tegen jicht. Alle buren spreken schande wat er allemaal gebeurt. Nel zegt met een lach: ik weet dat het niet mag, daarom echt op niet getreurd. Er mag zoveel niet. Van fatsoen en van de wet, er mag zoveel niet.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 Als je bijt in beelden, heeft het leven zin. Pas als je bijt in beelden, heeft het leven zin. Die is verdwenen van het boei. Ja, zo is het blij. Ja. Nee, nou voel ik me zo moe. Oei, oei, oei Weet ben ik toch een koei Het regent, het zegent Maar ik heb geen paard Waarom pakken we niet eventjes als de bliksem met zijn tweetjes Een retourtje naar de maan Samen hemel hoog eventjes langs de regenboog eventjes Een waanzinnig eind hiervan De er van door, eventjes op een meteor, eventjes elk minuutje dat we samen kunnen delen is er één. Kom heen naar Jupiter, eventjes wandelen op een ster, eventjes honderdduizend. Zijn we elkaar eventjes, twee minuutjes maar, eventjes.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 Als steeds meer mensen die je van je leven niet missen wil, toch doodgaan een voor een. Ik ken er, dank nog niet zoveel, maar hun getal groeit met de jaren aan. En nu al zijn er van mijn eigen leeftijd. Lost my.